Vijf Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen hebben hun vluchten van en naar Mexico stad geannuleerd vanwege de vulkaan Popocaté Petal. Die heeft de afgelopen dag zeker 100 lichte uitbarstingen gehad. In het gebied ten oosten van de Mexicaanse hoofdstad ligt een flinke laag as op de straten en akkers. Andere maatschappijen vliegen nog wel op Mexico stad, ruim 60 kilometer van de vulkaan. Het weer overwegend bewolkt en plaatselijk wat nevel. Het is 12 tot 15 graden. Vanmiddag is het flink zonnig met in het oosten misschien een buitje. Het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het weekend is het droog, zonnig en warm met maxima van 20 tot 27 graden. En aan het strand kan dan een koele zeewind opsteken. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster Astrid de Jong. 0800 1121 is het nummer dat je kunt bellen voor al je vragen en je antwoorden. Um, je kunt ook mailen naar omroepmax.nl of twitteren via @nachtzuster. En er is een chat tijdens dit programma te vinden... op omroepmax.nl slash nachtzuster. Dan is er ook nog facebook.com slash nachtzuster... als je nog dingen over dit programma wilt nalezen. En um, voor de mensen die het echt heel fijn vinden... om ook iets op papier te hebben... Postbus 518 1200 AM in Hilversum. En dan omroepmax, nachtzuster. En dan komt het hier aan. En als dat een vakantiekaartje mag zijn... dan word ik daar heel vrolijk van. Allemaal manieren om me te bereiken, maar de handigste is 0800-1121. En waarom dan? Nou, bijvoorbeeld om een vraag te stellen... maar ook om een antwoord te geven op bijvoorbeeld de vraag van John. Waarom stopt het theater van het sentiment op Radio 2... het programma dat op weekdagen s'avonds wordt uitgezonden? Uh, Erik Theesen wil graag weten waarom we allemaal het woord trending topic opeens gebruiken. Waarom dat zo snel volledig eigen wordt gemaakt... Uh, Helene die wilde weten hoe het met kijk- en luisteronderzoek zat. Nou, dat heeft Tom net even kort samengevat. Ronald zit in Spanje en als hij een halve maan ziet... ziet hij de onderkant of de bovenkant. Terwijl wij natuurlijk in Nederland de zijkant van de maan zien. Hoe kan dat? Vraagt hij zich af. 0800-1121. Klaasje wil weten waarom mannen altijd wijdbeen staan... en vrouwen met de benen tegen elkaar... Albert die was op zoek naar Belgische mayonaise en ossenwit. Nou, dat is volgens mij ook beantwoord. Zet ik ook een vinkje bij. Lisbeth wil weten hoe wielrenners het voor elkaar krijgen om zonder handen te rijden soms hele grote stukken. Rob Teunen wil weten waarom we in het Engels tellen in 201, dus 21, en in het Nederlands 1,20. Oftewel 1 en 21. Waarom doen we dat precies andersom? En Robert Nieuwehuis sprak ik net en die vroeg zich af waarom je wel een speciaal rijbewijs nodig hebt om met een. Anderhalve lengte vrachtwagen te rijden. En uh, niet om met Convoy ex ex exceptioneel Moeilijk hoor. Ik zit helemaal in het Frans vandaag. Um, daar heb je dus niet een speciaal rijbewijs bij nodig. En hij vraagt zich af hoe dat nou kan. 0800 1121. 1, -1, -2 -1. Un, deux, Ma à moi trémée de toi et chanter la la la la la la la, Un, deux, trois. la vie n'est pas pour moi à niveau de cap ZANG Catherine Verrie was dat. Carola Quint, goeie nacht. Hallo, zeg het eens? Nou, ik zag jou zo hammers met dat Frans uh, tellen. Ja, ik was het even kwijt. Ja, dat, dat, ik begrijp het helemaal. Ja. Ik heb het als kind in de auto achter in de auto geleerd te we naar Frankrijk reden. Ja. Dan blijft het hangen. <laughs> <Maar inderdaad, laughs> Dat 80, eh, katereveen, ja, ze maken er in Frankrijk gewoon een rekensommetje van. Want katereveen, ja, is gewoon 4 maal 20, is 80. Ja, maar je zegt het is gewoon 4 maal 20, maar het is toch heel raar... om belachelijk, ja. Ja, om van, en 50 en naar 4, nee, van 70 naar 4 maal 20 te gaan, dat is toch heel raar? Ja, dat is ook belachelijk, maar ja, zo doen ze het eenmaal. En 98 ja. is nog erger. Dus die zwiet. Nou, dat is ja. 4 maal 20 plus 10 plus 8. ja. Precies. Ja, de, maar de Walen doen het makkelijker, hoor. Oh, hoe doet die het dan? Ja, die zeggen gewoon non -hante. Hoeveel? non Nonante? non Echt waar? Ja, non maak je zo van nuf, non-ante non en tachtig is witante. Oui, tante ja, maar dat klinkt ja. ook logisch. Als ik dat had gehad bij Frans, dan was ik niet blijven ja. steken bij een 5,5 en half op mijn VWO-diploma. Wat niet helemaal waar is, want ik had altijd tiener voor alle luistertoetsen. Dus ik, het is helemaal goed gekomen. Ja, ik zaalde ik, ik, ik juist op een maar goed, dat kwam meer in ja. zenuwen. Maar... Oh ja, nou ja, dat had ik ook. Ik krijg het niet uit mijn strot, maar ik kon het wel verstaan. Maar ja, goed. Ja. Maar dat vind ik, ik vind dat veel mooier, inderdaad. Gewoon wie tante en non-ante? Non ja, nou, dat is ga ik onthouden. Ja. Zou je daarmee wegkomen in Frankrijk? Denk het niet, want ik kreeg een keer in Brussel juist ruzie met iemand uit Wallonië... omdat ik het op zijn Frans zei. Ja, ja, ja, dus je moet het op de goede plek weer goed zeggen. Oh, ja, dat ja, maakt het maar, alleen maar nog ingewikkelder. Ja, dat weet ook niet, maar... Uh, dat weet je nu boos. wel. Ja, dan onthoud je het meteen goed. Ja. ja. Nou, dankjewel, Corolla. Oké. Okay. En uh, bonne nuit, hè? De bonne nuit. <laughs> Doei. Doei. Tom, Tom Koenders, goeienacht. Hoi, dag lieve schat. Dag lieve Tom. Eh, ja, de eerste keer was het was voor het eerst van mijn leven... dat ik in één keer bellen en meteen aan de beurt kwam. Ja. Maar goed, ik heb nu hier heel lang zitten bellen... voordat ik doorkwam. Ja. Eh, de teller Dat tellen laten we dus verder zitten. Oh, gelukkig. En eh, ik snap best dat je na je Spaanse lessen... de, de, de Franse telling kwijt was. Ja. Maar het belangrijkste wat ik wil zeggen is het plassen. Die meneer die zei dat je niet gaat zitten het plassen... pardon, ik ben bijna twee meter... En ik ga altijd zitten plassen, want ook al doe ik de bril omhoog... Ja. als ik ga plassen, dan vallen er spetters op de bril. Dus ja. ik ga altijd zitten. Maar sproeien dan een beetje? Nee. <laughs> nee, maar dat is, is een enorme afstand natuurlijk. Ja, ja dat is gewoon een grote afstand. Ik ben vanaf de grond tot aan mijn kruis precies een meter. Ja. Dus de, de, de, de, nee, ik ga dus netjes altijd zitten. Over die maan wil ik ook nog iets zeggen. Nou... Ik weet. Ik ben ooit in mijn leven in Suriname geweest en dat ligt onder de equator. Dacht ik. En daar gaat, zoals hier, gaat de zon van links naar rechts, van het oosten naar het westen. Maar onder de evenaar gaat die van het westen naar het oosten. Ja. Ik kan me dus voorstellen, want dat de maan dus een soort overgangsgebied heeft, ja. dat hij daardoor eh, niet, niet van rechts naar links, maar van noord naar zuid is. Zoiets kan ik me voorstellen. Weten doe ik het niet, ik denk het. Ik zit er, Wacht Want even hoor, ik maak een tekening. Aan de andere kant van de Evenaar gaan de maan en de zon maken een andere beweging. Hier gaan ze van oost naar west. Onder de Evenaar gaan ze van west naar oost. Ik zit ondertussen een tekeningetje te maken. Ja. ja, ik vind het ook vrij gecompliceerd hoor. Ik kom nou ja, er het wordt ook eigenlijk uit. best... Is, Sorry, uh, ik versta je slecht. Je, je, je klinkt hakkerig. Uh, ja. Je valt een beetje weg af en toe. Ja, dat is... Ja. Uh, ja. Maar ik, uh, nee, ik zit een tekeningetje te maken. En eigenlijk als je tekent is het heel logisch. Want uh, Spanje ligt gewoon ten opzichte zeg maar, van de maan... Die ligt meer... in elk geval dichter bij de Evenaar dan wij. Ja, meer naar onderen, de waardoor de, de schaduw van de, zeg maar, de aarde ten opzichte van de maan... die valt gewoon anders op de maan. Ik denk, ik denk dat... Het ziet er heel logisch uit. Goed, als iemand er wel verstand van heeft, 0800 1121. Dankjewel, Ton. Ik ben nog niet klaar met Oh, pardon. Een beetje tempo Sorry. zetten dan. Ja. Uh, uh, ik neem aan dat je over de tellen in het Frans uh, ja. wel uitgesproken bent. Ja, oui. Ja, want ik, ik kan me begrijpen, ik ben ook nadat ik Spaans heb geleerd, of uh, Frans heb geleerd, daarna ben ik Spaans geleerd en dat is veel leuker. Oh. Maar, uh, dus daardoor raak je in de war. Ja. Uh, maar dan het Engels. Die zeggen 21, wij zeggen 21. Dat is inderdaad een vreemd verschijnsel, maar andersom, ja. als je bij, want je telt normaal gesproken van links naar rechts. Ja. Links staat het grootste getal. Ja. Althans, de grootste waarde moet ik zeggen. Want het gaat om cijfers. Als ik 21 zeg, dan heeft links de grootste waarde. Namelijk de 2. En rechts de kleinste waarde. En hoe zit dat... het dan met 13 en 14? Dat, dat komt omdat wij een andertalig systeem hebben gehad vroeger. Maar dat, dat wordt een te ingewikkeld verhaal. Daar ga ik nou niet meer lastig vallen. Mm -hmm. Iets anders is: als je een brief stuurt. In Engeland dan moet je adresseren eerst het huisnummer en dan het straatnummer. Daar liggen de grootheden, dus wel andersom. Ja. Want normaal, dat is ook zo grappig, uh, jij hebt de voornaam. Jij heet Astrid, ik weet je achternaam even niet. De Jong. Astrid de Jong. Ja. In het, dus in het Nederlands zeggen wij eerst de voornaam, de kleinste ja. eenheid... en dan de Jong, de familienaam, dat is de grootste eenheid... In het Chinees doen ze het andersom. Ik, heb, ik ben jarenlang onderwijzer geweest en ik heb ook Chinese kinderen gehad. Daar gaat dus eerst de achternaam en zo kom je langzamerhand bij de voornaam. Ja. Als je een, een brief wilt sturen naar Amerika of Engeland... moet je eerst het huisnummer vermelden en dan pas de straat. Dus daar doen zij het weer andersom. Ah. Zeg, zeggen zij weer eerst de kleinheid... En, of, of de, de, hoe moet ik het zeggen de, de, het kleinste en daarna de grootheid nee, ik vind het allemaal naar Babylonisch een... oké okay. ja. ik zeg Astrid de Jong nee ja ik begrijp ik... het wel maar ik vind het gewoon zo onpraktisch ja dat vind ik ook ja. ik ben het helemaal met je eens goed <lacht> nou dat Ja. Uh, nou dan, uh, dan uh, staat hij ook genoteerd wat had je nog meer want volgens mij heb je een hele lijst of zijn we er al doorheen Nee, ik denk dat ik het hier maar bij moet houden. En ik wil één ding tegen je zeggen. Het is vijf uur geweest. Verhees je de crypto niet? Uit Zal ik dat meteen even doen? Ja, even. Je bent een schat. Oké, okay. hij er komt eraan, hè? Oké, okay, ik zet er nu de telefoon uit en dan de gouden radio. Ja, wat... Dat... Ja, is een paar seconden. Ja, anders... oké, okay, ik wacht heel... even. Zet me uit, hoor, Ton. Okay, zet, me... zet je me uit? Ben je weg? Ben je weg? Ben je weg? Ben je weg? Ja, hij is weg. Kijk. Uh, de crypto, dat pak ik er even bij. Want het waren hele mooie van Eline en Mieke... heb ik weer gekregen vannacht... Even kijken hoor, ik had er eentje uit. Oh, deze vond ik zo mooi. De prinses gaat weer op een vogelgreep wonen. De prinses gaat weer op een vogelgreep wonen. Je moet hem ook uit kunnen leggen. 0800-1121... De prinses gaat weer op een vogelgreep wonen. En de oplossing moet uit zeven letters bestaan. 0800-1121. Zo prettig dat, uh, dat uh, Ton het allemaal een beetje voor me bijhoudt. Hé, hey, bakker Johan. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, chips, Ik moet de radio nog zacht zitten. Ja, want anders gaan we door de bakkerij heen galmen. En dat is niet erg, maar ook bij andere mensen. Nee, dat klopt. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Ik heb de oplossing voor de crypto. Niet waar. <laughs> dat kan helemaal niet. Oké, okay, nee. Ja. Um, even kijken, jouw Frans is echt slecht. Nee, helemaal niet. Jawel, want je zegt, nous sommes finis. Nou, dat is nous sommes prêts. Oh ja, we zijn klaar. We zijn klaar? Ja. Dat bedoelde jij. Ja. Nous sommes finis, dat betekent dat je ga je in de kist liggen. Maar slecht, slecht, slecht. Dat vind ik nou meteen ook weer een, echt een, een uitspraak. Boute, nou, je bout... zegt net, uh, ja. bonne nuit. Ja, maar dat klinkt dat gewoon, niet. Dat, dat komt van Sinterklaasje Bonne, Bonne, Bonne. Heel iets. Nou ja, ja. goed. Uh, dat terzijde, even kijken. Maar sinds wanneer ben jij uh, expert in het Frans bakken, Johan? Omdat ik vroeger... Oh, de croissantjes zijn klaar. Zet nee, even de oven die hadden, uit. Nee, die gaan er juist in. Oh, zet uh, even de croissantjes in de oven. Nee, ik ben vandaag een half uurtje later. Ja, het is oh. iets minder druk nu. Waarom? Een vakantietijd. Dan begin je gewoon later. Dan begin ik een half uurtje later. Oh, eten de mensen dan minder brood? Ze eten beduidend minder brood, natuurlijk. Kinderen hoeven niet naar school. Oh. Er zijn veel minder mensen in het dorp, want een groot aantal is al op vakantie. Echt waar? Is tuurlijk. de uitocht al geweest bij jullie? Ja. De uitocht, een klein uitochtje is uh, vorige week al geweest. En de grotere uitocht is midden volgende week, want dan krijg je de barvakvakantie. Oh ja. Nou, dan zit dus, je ja. helemaal met uh, twee croissantjes en een halve Berlinerbol. Uh, ja, en dan ga ik zelf, uh, die week daarna ga ik zelf. En hoe moet het dan? Heeft het hele dorp dan geen brood? Nou, ja, god. Ja, ja, het is niet anders. Ik kan het nee. ook niet helpen. Ja, dan moeten ze even nu alvast in de vriezer doen dan. De, ja, maar de laatste week is die, die, die hamsterperiode die schia. Ja. Dus anderhalve, oh, okay. anderhalve week omzet uh, in, in, de, in de laatste week. Oké, okay, dus dan moet je nog even bijbakken. Dus dan moet ik even flink uh, aanvoten. Maar waar belt hij over behalve om te zeggen dat ik slecht in Frans ben? Nou, niet ja, slim. Ja, dat zei je bakke, Johan. Ja, nou, Iets minder goed, laat ik het zo. Ja, <laughs> La, dat klinkt al een dat, stuk vriendelijker. Vind ik wel. Ja. Um, ik bel, oh ja, kijk, en luister dichtheid. Ja. Wordt gemeten. Ja. Een aantal een, een, ja, een, een behoorlijke grote groep heeft, ik meen iets van 22, 25, 2.000 20 of 2500. Mensen hebben kastjes en die en uh, dat is een afspiegeling van de gemiddelde Nederlandse kijkers. En die drukken, die, laten, die zenden door waar ze naar gekeken hebben. En dan hebben ze in Hilversum een heel aardig beeld van de kijkdichtheid van bepaalde... Ja, maar dat is landen. alleen tv, hè? Dat is niet radio. Zal dat bij radio ongeveer nee. werken? Nee, bij radio was het nog schriftjes. Maar ik heb net gehoord dat het tegenwoordig ook dat je het op internet kunt invullen. Oké, okay, nou... Dat weet en dat wel. er een nieuw horloge in de opkomst is dat je bij je radio moet houden. En dan weten ze in Hilversum hoe laat het is. Ja, dat is wel best. Ja. Ehm... <laughs> <laughs> um, Even kijken. En ik heb ook een vraag, maar er was nog een vraag meer die ik wist. Oh, wat een toestand. Zal ik er even snel doorheen? Ja, yes. De maan, de halve maan. Oh ja, die halve maan, dat klopt inderdaad wat Anton net zei. Hmm. Dat is een overgangsgebied. En dat is in Spanje, want vorig jaar was ik in Argentinië. En toen zag ik die maan, die, die nieuwe maan, die normaal hier in een D-vorm is, die zag ja. ik daar precies alles om. Kijk. Dus dat het dat verhaal klopt. Ja. Nou, mooi. En dan heb ik een vraag. Ja. Ik kijk best wel met een zekere regelmaat naar uh, Nostalgie-net. Ja. En uh, dat was laatst, ja, in verband met, met, met, met uh, de kroning van Willem-Alexander, ja. Dus ook die van dingetje nog een keer in nieuws geweest, die van Juliana en die van Beatrix. Ja. Maar toen koningin Juliana uh, beëdigd werd, toen stond ze met, met haar moeder Wilhelmina op het balkon. Ja. En dan wilde ik eigenlijk weten of dat koningin Wilhelmina of dat die een kunstgebit heeft. <laughs> Want Wilhelmina, die hier roept heel uitbundig... leef de koningin op het, ja. op, het, op, het, op het balkon van het uh, paleis op de Dam. Ja. En ik heb de indruk... ik heb die beelden wel twintig keer teruggespoeld. Um, dat, dat, dat hij er eruit valt? Nee! Ja, los. In één keer heeft ze de, ja, een hele heel rare stem. Dus ik zou eigenlijk wel willen weten... of die mevrouw destijds een kunstgebied heeft gedaan. En of het eruit viel? Ja, dat geloof ik zeker. Echt, er, er gebeurt iets. Zeg. Ja, dat is mijn vraag. Dus had, had Wilhelmina een kunstgebied? Een dat is eigenlijk gewoon jouw vraag. Dat is eigenlijk mijn vraag. En, had, en was er in die tijd al dent Of hoe heet dat spul waar je het mee vastplakt? Nou, dat denk ik niet. Nee, blijkbaar niet, hè? Nee, dat had ik nooit gehad. Het... 0801121. 1121 Goh, pakken Johan, toch. Hoe verzin je het? Nee, het ik, ik, ik, ik viel mij op. Ik ja. Nou, maar dan verzin je het toch? Nee, want ik zie het gebeuren. Ja, dus er viel niks aan te verzinnen. Het kwam vanzelf, zou je zeggen. Ja, zoiets. Oké, okay. nou bedankt. Graag gedaan. Voor alles behalve het begin van het gesprek. Ja, en... nou, maar het is toch. Jij hebt Frans gedaan, uh, Spaans gedaan. En dan gaat de gedeelte ja. van de Frans weg. Ja. Nou, ik zou zeggen, doe het allebei even overnieuw. Opnieuw. Ja. Ik ga erover nadenken. Dankjewel. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Hoi. <laughs> Doei. Corné van Ewaai. Hallo. Goedemorgen. Hallo. Hoi, zeg het eens? Dus. Uh, ik had het antwoord op de crypto. Niet waar. Ja, dat denk ik wel. Uh, wacht even hoor. Dan moet ik even de opgave erbij pakken, want dat vinden de mensen leuk. Um, wat was het ook weer? Het was een hele leuke iets Oh ja. De prinses gaat weer op een vogelgreep wonen. Ja, ik denk uh, kasteel. Je moet hem uit kunnen leggen, hè? Ja, o, Kasteel Drakenstein, daar gaat uh, prinses Beatrix weer terug uh, wonen. Hè? Ja, ja, ja, maar wat heeft dat met een vogelgreep te maken? Ja, uh, Drakenstein en draken. Nee, nee. <lacht> Het is waardeloos ja. wat je zegt, Cornee. <lacht> ja, nou, nou uh, zit je met klem natuurlijk. <lacht> ja, maar als je ooit wel eens gepuzzeld hebt, uh, zeggen ze een vogel met twee letters. Eh. Uh, K, ja, dat, dat K, weet ik niet. <laughs> K, K! K! Nee? Nee. Heh. een K. Een K, ja. ja. En een, een greep van bijvoorbeeld een pannetje is ook wel een... stil ja, tuurlijk. <laughs> ja! Ik verzin het ook niet zelf, hoor. Ik was er nooit uitgekomen anders. Nou, ik helemaal niet, maar... <laughs> maar leuk geprobeerd. Zeg, Corné. Ja? Waar woont je huis? In, in Rossum. In? Rossum. Rossum. Oh, Oké, okay. maar als ik gewoon iets opstuur naar Corné van Ewijk in Rossum, dan komt het goed, hè? Dat denk ik wel. Uh, anders blijf je even hangen, dan noteren we echt ouderwets op een envelop in welke straat je woont. Oké. Okay. Goed, gefeliciteerd. Dank je wel. Hoi. 0800 1121 voor vragen en antwoorden. Timo, goedenacht. Ja, goedenacht. Oh, Hallo Timo. Toevallig, want dat je een boek opstuurt, want ik heb toevallig een boek voor jou gekocht. Heb je een boek voor mij gekocht? Ja. Echt waar? Maar ik durf het niet op te sturen naar Postbus 518, want 1200 uh, Astrid Marianne ja. in Hilversum. Ja. Want ik ben bang dat het uh, door de grote organisatie dat het ergens blijft hangen. Ja, weet je, dat, dat... dat doet Jan Slachter. Als het dropjes zijn of mooie boeken, dan, dan, dan, dan, dan stuurt hij het niet door. Nee, maar even serieus, als ik dat opstuur, komt het dan bij jou terecht als dat ik een naam erop zet? Dan komt het, zeg maar, ja. Nou ja, ik kan het natuurlijk nooit staven, want ik weet niet wat er niet aankomt. Ja, dat is waar. Maar ik ga, ga er vanuit van wel. Maar wat voor boek dan, Timo? Ja, moet dat geen verrassing blijven dan? Nee, hou ik helemaal niet van. Oh. Nou, dan stuur ik het niet op. Ja, nee, maar nu, <laughs> het, is, dat, nu is het, het is sowieso geen verrassing dat je iets op gaat sturen. Nee, nou. <laughs> Maar ik, had, ik vond het heel erg bij jou passen. Het boek uh, wat laatst in Kasseluna werd besproken... het boek van Jan Bransen... Uh, Laat je niet wijs maken. Oh? Want dat staat een soort van... het gaat over de theorie omtrent gezond verstand. Ja. En daar staat er ook in dat je gast, geestelijk gastvrij moet zijn... zeg maar, naar de mensen om je heen. Ja. En dat vond ik zo bij jou passen dat ik denk van nou... misschien is het wel een heel slecht boek hoor, maar... Maakt niet uit, ik zit te smelten hier. Wat schattig het allemaal. Nou ja, ik, dus ik, zei, het... ja ik, zou, Timo, ik zou het er toch op wagen. Ja, oké. Okay, als, als het echt niet aankomt, dan koop ik het zelf en dan lieg ik wel dat het aangekomen is. Ja, nee, dan stuur je de rekening Hé, <laughs> wat schattig. Ja, en je hebt vast maar... ook nog een hele lijst met antwoorden. Nou, een hele lijst. Ik probeer het wat te minderen, want... Ja sommige mensen, daar neem ik ook een lange inleiding af als Ze kunnen mensen die zich mij irritant vinden... kunnen het gewoon even de radio zachter zetten. Oh, oké. Okay. Maar daarmee maak je wel zeg maar, de irritatiefactor nog iets groter... omdat het langer duurt. <laughs> <laughs> maar goed, trending topic. Ik ja. denk, ja, Twitter is natuurlijk een bedrijf. En als zij, zeg maar... Ik, ik zit verder niet op internet. Ik heb ook Twitter al nooit gezien, maar ik volg het dan via de radio. Ja. Maar ik denk dat als zij uh, die functionaliteit introduceren... ik denk na dat Twitter dat zelf gedaan heeft... anders een bedrijf wat gebruik maakt van het platform van Twitter... dat de trending topic gewoon een eigen naam is als het ware. Want zij hebben gewoon verzonden hoe, verzonnen hoe dat heet. Net als een ja, tweet want... en een retweet en alle ja. andere termen die bij Twitter... Ja, maar bij ja. Twitter is het ook wel heel erg zo... dat als mensen iets steeds vaker gaan noemen... dat het dan geadopteerd wordt, heb ik het idee... Ja, maar je moet het toch een eigen naam geven. Het ja, een, dat is waar. Een, het moet toch een woord worden, het moet toch aangeduid worden. Het heet worden. ook het... eigenlijk gewoon zo. Ja, je vraagt ja. toch ook niet waarom een zoekmachine een zoekmachine heet? Nee, het is min of het meer een van een eigen naam. Ja. Het is net, ja, ik weet niet hoe je het goed anders moet zeggen. Maar als, als je die functionaliteit gebruikt en je komt tegen dat dat trending topic wordt genoemd... waarom zou je het anders gaan noemen? Ja. Maar ik snap wel dat het echt super irritant is dat... De, ik heb dat bijvoorbeeld met Facebook, dat gebruik ik niet zo regelmatig... En uh, dat, dat, dat mensen dat als heel normaal gaan, uh, weet je... dat mensen tegen mij zeggen, je moet, je moet me even accepten of weet ik veel wat. En dat ik denk van, ja, maar ik weet heel... Weet je, je voelt je heel snel buitengesloten tegenwoordig... omdat je 78 platformen moet gaan volgen... en ook moet weten welke termen en zo. Dus ik begrijp de irritatie wel een beetje. Ja, maar dat is, dat is voor je werk. Omdat je, op je, omdat je het voor je werk doet. Want ik zit niet op werk, dus ik doe helemaal niks met internet... Oh, ja, maar ik heb ook vrienden. Ja, ik ook. En die zeggen nooit van, je moet eens eventjes, je moet mij weer eens een keertje krabbelen op hives. Nee. Oh. Nou, dat kan. Oké. Okay. Ja. Nou, uh, fietsen zonder handen. Ja, volgens mij, tenminste als ik zonder handen fiets, en ja. de ene fiets lukt het wat makkelijker dan de andere, maar iedere fiets lukt het wel, alleen je moet anders corrigeren. Je corrigeert met je benen tegen de randen van je zadel aan. Dus als je zeg maar uh, je fiets naar links afwijkt, dan corrigeer je hem naar, naar uh, rechts yeah. terug met je linker dij. En als je fiets naar rechts afwijkt, corrigeer je hem terug naar links met je rechter dij. En als je dat gewoon heel goed kan, dus die balancering heel goed weet krijgen, dan, dan lijkt het alsof je helemaal niet corrigeert, maar dan gaat het gewoon met hele mi microscopische of minuscule aanpassingen zeg maar. Je bent continu aan het aanpassen in feite. Yeah. Net zoals ik toevallig het op Editional. Het, het is gewoon de kwestie van oefenen. Ja. ja, net zoals met surfen, zeg maar. Dan ben je ook continu aan het aanpassen. Alleen omdat je het gewend bent, gaat het automatisch. En dan lijkt het niet meer alsof je echt aan het balanceren bent. Maar als je voor het eerst op een surfplank gaat staan, dan nou, ik denk ik niet dat je overeind blijft staan. Nee, daar zit wat in. Nou, en uh, van die halve maan. Ja. Uh, ja, volgens mij is Spanje geen 10.000 kilometer weg. Maar als je aan de andere kant van de aarde gaat staan, dan staat. De hemel volgens mij op zijn kop. Ja, maar, ja, dan, andere... ja, maar dan, is, dan is die dus ondersteboven. Maar hoe ja, kan die nou. nou ja. lu luister, luister, oh, luister. sorry, je was nog niet klaar. Nee. Sorry. sorry. Nee, je mag wel interruperen, hoor, want nee. dat deed ik de vorige keer ook, maar ik was nog niet klaar. Ik heb gelijk. Maar als je aan de andere kant van de aarde is, dus zeg maar als de aarde in diameter, de omtrek van de aarde 40.000 kilometer is, dan is dat 20.000 kilometer aan de andere kant van de aarde. Maar als je dus 10.000 kilometer uh, uh, gaat reizen, dan ben je in feite een kwartslag gedraaid. Dus dat is het net alsof je zeg maar qua oriëntatie of je op je zij gaat liggen. Nou, en als je de maan zeg maar links vol is en je gaat op je zij liggen, dan is de bovenkant vol of de onderkant ligt aan welke kant je op uh, gaat liggen. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, eigenlijk wel. Dus in feite zeg maar je, je, je lichaam is gewoon zeg maar een kwartslag gekanteld ten opzichte van de maan. Omdat je 10.000 kilometer verder... Maar Volgens mij is Spanje niet 10.000 kilometer verder, maar dat is wel volgens mij het principe wat je op geld doet. Nee, het is sowieso niet 10.000 kilometer verder, maar we het, het, het snappen het principe wel. Oké. Okay. Ja. Nou, ik hou het kort. Oh. Volgende bellen of niet? Nou ja, weet ik veel. Jij, jij nou, doet de weet regie. Weet ik veel. Uh, ik <laughs> krijg het idee dat ik hier aan een soort van aan spelen ben. Nee toch, Timo. Die indruk nou, geef niet, ik je nooit. niet bij jou, niet bij jou, maar soms. Nee. Bij al die andere programma's. Ja, precies. Ja. Nou, niet allemaal. Nee. Niet bij, bij, bij, bij BNN krijg ik ook nooit het idee dat ik een in indringer ben. Nee, omdat er iedere week een andere stagiair zit. Die weten niet wie je bent, nee. Timo. Ja, nou, nee, nee, nee. Nee, dat is dus ook niet hier, waar. Nee, en jij gelooft me ook weer. Dat is altijd het ergste. Nee, nee. dat is niet waar. Nee, maar je had nog wel iets volgens mij. Of heb je, mm. was dit het echt? Ja. Vind ik niks voor jou. Nee, maar ik, ik, wat ik wel heb gemerkt in het begin, deed ik altijd heel erg mijn best om een goed antwoord te verzinnen. Ja. En dan deed ik daarna heel erg mijn best om het mooi te formuleren, zodat ja. het, uh, zeg maar, uh, makkelijk naar binnen glijdt. Ja. Uh, want, want anders geloven mensen niet als je gaat hakkelen. Ja. Aha. Dus uh, nou, op een gegeven moment ben ik dat vorm, die vormgeving me achterwege had laten omdat ik er af en toe niet doorheen kom en als ik die vorm en die inhoud helemaal vast heb zitten dan wil ik het ook kwijt en dan lukt niet altijd, dus nee. dan ga je op een gegeven moment die vorm achterwege laten, ga je alleen de inhoud nog overeind houden, ja. maar op een gegeven moment als je er niet meer doorheen komt, denk je van ja waarom zou ik me moeite gaan doen om na te gaan denken? Als niet iedereen uh, op het antwoord zit te wachten, dus dan, dan stop ik gewoon met denken. Dan ga ik alleen maar luisteren. Dus als eigenlijk je, nou, bel ik... je nu en als, als je er dan doorkomt, denk je, oh jee, wat ging ik ook niet nee, zeggen? Nee, oh. nee voor jou maak ik een uitzondering om de, <laughs> en ook voor de mensen die die vragen stellen. Omdat ik omdat het idee heb dat die mensen ook echt op een antwoord zitten te wachten. Dat is wel waar, dat soms vergeten we dat. Dat het echt het principe van het programma is. Dat mensen daadwerkelijk zeg maar, het antwoord op een vraag... Hey had jij niet vorige week een hele leuke plaats, suggestie voor een plaats? dat eigenlijk altijd komt. Ja, ah, want dat wat was, wat was zonde. Maar wat was toen het nou? Het, nou, toen ging het over uh, of er nog steeds uh, uh, duivelsuitdrijvers, hoe heet die met ja, de vergis ja, staan Ja, En toen was er een verhaal van iemand en die had het zo, die had echt een heel mooi verhaal over, zo'n 43 was dat. <laughs> En die had een verhaal over, uh, even kijken, hoe ging het ook alweer, dat je het Vaticaan kon bellen of zo, of de katholieke kerk kon bellen, en dan kwamen ze langs. Ja. En dan zeg ik van, dan moet je Ghostbusters draaien. Oh ja, How You can Call. Oh, ja. dat had ik nog niet ik was... eens. Ik dacht gewoon, dat kan altijd, want How You can Call, nachtzuster. Ja. Dacht ik. ik was te laat. Ik was te laat, Helaas. Ja, maar het is gewoon de tune van Ghostbusters, dus ik weet echt niet of dat ook een daadwerkelijk een plaat is die is uitgekomen. Oh. Ja, het werd, het werd wel op de radio, volgens mij. Ja, ik kan me herinneren dat dat als losse muziek werd gespeeld, dacht ik. Ik ga me erin verdiepen. Dankjewel, hey. Timo. Hé. Hey. Doei. heb natuurlijk al lang gevonden, die plaat. Dat weet Timo ook best dat we er bovenop zitten. Het is het liedje dat we allemaal kennen van de film Ghostbusters... waarin ze dus inderdaad op spoken jagen. En er zit dat zinnetje in van... hoe you got a call? Moet ik toch een keer maken dat je dan krijgt... Nacht, zuster! Sluit Ray Parker en Ghostbusters. Ghostbusters! If something strange in your neighborhood. Who you gonna call? No case Ja, die moeten we gaan maken. Ik weet nog niet wanneer. Kan even een jaartje duren. Maar dan moet er moet aan gewerkt worden. 0800 1121. Als je wil bellen naar de nachtzuster. Uh, bijvoorbeeld om te, de vraag van John te beantwoorden. Waarom stopt het Theater van het Sentiment het Radio 2-programma? Uh, Robert Nieuwhuizen wil weten waarom je uh, wel een extra rijbewijs nodig hebt. Om een anderhalf. Uh, anderhalf lengte vrachtwagen te besturen. Uh, maar niet om Convoy exceptioneel te rijden. Mocht je dat weten, bel dan nog even snel naar 0800 1121. En Bakker Johan zag op nostalgie net Wilhelmina op het balkon staan. en vroeg zich af of haar kunstgebit eventjes uit haar mond viel. <laughs> Mocht het, even, het verhaal je bekend voorkomen, 0800 1121. Jackie. Goedemorgen, mevrouw de Jong. Hallo. ik het mag, Is het Jackie? Uh, Jackie, ja. J-A-C-K-Y. Hi. Ja, goeiedag. Uh, ik wilde even wat heel kort houden, want er zijn heel veel mensen die bellen. Echt waar? Ik luister al heel lang naar uw programma, maar ik moet om half zeven weg naar Brussel. Het gaat uh, met betrekking tot de vraag over het Frans. Ik wilde. Ja. Even een, uh, een klein compliment. Ik hoorde dat u twijfelde aan uw kennis van het uh, Frans, dat het achteruit gegaan is, maar ja. u heeft Spaans gestudeerd. En dan is het heel normaal als je uh, dus uh, een van de uh, drie of vier Latijnse talen, dus Italiaans, Spaans en Frans. Ja. Het is heel normaal, zelfs al zou je tolk of vertaler zijn, wanneer je direct moet omschakelen uh, naar een van die andere Latijnse talen, dat dat eventjes wegvalt. Maak dat dagelijks mee, ik werk zelf in Brussel. Maar even uh, inhoudelijk uh, met betrekking tot, ja inmiddels zijn er alweer vier of vijf personen geweest. Ja. Dus, uh, het Frans wat dus in Frankrijk gesproken wordt. En het Frans dat in uh, België gesproken wordt, in Wallonië. Yeah. Wallonië en Brussel. Uh, Brussel is dus officieel twee talen, Nederlands en Frans talen. Daar waar het slechtst Frans gesproken wordt, uh, in alle delen van de wereld, dus uh, buiten Frankrijk zelf, is eigenlijk in Wallonië. Men spreekt daar heel slecht Frans. Fransen zeggen dat zelf ook altijd. <laughs> en nu eventjes naar dat tellen. Uh, de reden waarom dat zo is, uh, begon dus over... Uh, het begon met, met 80 katerevijn. Ik heb wel eens gehoord dat het komt uit de, Napolo uh, de tijd van Napoleon. Er um, staat mij niet meer direct uh, bij uh, waarom dat zo is. Uh, het is wel zo 80. Uh, dat is eventjes waar ik op wilde reageren. Het begint eigenlijk ja. al na 50, zijn kant. En dan krijg je 60. Ik dacht dat dat niet genoemd is, dus dat wordt dan... Zwazant, ja. dat wordt nog normaal. Dus met de telling, zoals het in het Spaans is en in het Italiaans. Ja. 50, 60. En dan krijg je 70. Zant die, dus 60 en 10. En dan krijg je 80, zoals het al gezegd is, attervain. Uh, in Wallonië zegt men niet uitant, maar zegt men ottant. Net zoals in het Spaanse, uh, net zoals in het Italiaans. En ik meen ook in het Spaans ottante, ik weet het niet zeker. En dan krijg je, ja, het is al gezegd, uh, 90 die uh, en zo ga je door. Mm -hmm. uh, dus het is in het uh, Frans, uh, zo, zoals het in Wallonië gesproken wordt, en ook in Brussel. Want ik maak dat ja, dagelijks mee. Uh, ik heb een hoop Franstalige collega's. En uh, ze kijken altijd een beetje raar. Wanneer je dus uh, uh, ja, het woord uh, of de, het, uh, 80... Uh, de, dus ik ben gebruikelijk te zeggen Dat is, ja Het is logisch, je hebt het zo geleerd. Ik had vroeger een leraar Frans die vertelde ons altijd van als ik s'nachts wakker schud mm -hmm. en ik roep 80, dan moet je zo kunnen zeggen cartervain, en zegt ja. niet, othant, of uh, ja, zoals je in het Engels eti zegt, of uh, ja, in andere talen gewoon volgens zoals wij het hebben, 80, 70, 60, noem maar op. En dus in het Waals is het uh, is niet huitant. Het bestaat gewoon niet, want. Nee. De, dan kan het gebeuren dat men je uh, niet begrijpt. Het is dus uh, otan. En uh, ja, waar het vandaan komt, die telling, zoals gezegd, uh, ik heb wel eens vernomen. Ik heb er eigenlijk nooit uh, ja, echt diepgaand naar gezocht. Uh, het schijnt uit de tijd van Napoleon te komen, maar weet dat niet zeker. Dus als er uh, mensen zijn, luisteraars, die een betere of een, uh, een juiste verklaring hebben... Dan, uh, ja, dan zou ik die ook graag willen horen. Ja, maar dat geldt eigenlijk altijd. Dat geldt altijd, ja. Wat doe je maar... in Brussel, Jackie? Ik... Ja, ik zal het heel kort houden, want oh, ik wil maar... niet irritant worden zoals u eerder verslakt als de andere mensen ongeduldig worden. En uh, ik ga met plezier verder luisteren naar de, alle andere vragen en antwoorden. Maar, wat doe je in Brussel? Uh, ik ben een eenvoudig ambtenaar en werk bij een van de Europese instellingen. En, en nu kun je niet met de trein? Uh, jawel, ik sta gereed om, uh, ik heb me net geschoren en ik moet nu gaan douchen. <laughs> maar de trein van half zeven halen. Wat zegt u? De trein van half zeven halen. Nou, ietsje later. Mijn vrouw brengt mij uh, oh. rond ja, 20 voor zeven naar Essen toe, het Belgische station. Want ja, wij hebben dus geen, uh, geen Benelux-trein meer door de Vira-problemen nee. uh, of de ja. -problemen, eigenlijk niet. En ik vertrek dan <laughs> van Essen naar, uh, uh, naar Brussel en hoop daar dan als alles mee zit uh, om rond half negen 20 of 8 aan te komen. Goede reis. En dan gaat de werkdag weer beginnen. Zet hem op. Ja, maar ik ben, ik zal met nadruk zeggen, uh, Europese instellingen zijn altijd heel erg negatief in het nieuws. Mm -hmm. uh, helaas vaak uh, terecht. <laughs> en uh, ik ben maar een uh, gewone ambtenaar en ik ben best tevreden. Ik werk daar 23 jaar en uh, uh, wat ik zeggen wilde, ja, de, de, de, de Franse taal nog eventjes daarop terugkomend uh, is in, uh, in, vooral in, uh, in Brussel echt en ook binnen de Europese instellingen. Het wordt gelukkig met de aanwezigheid van heel veel landen die dus meer Engelstalig en, Fra en Spaanstalig gericht zijn. Mm -hmm. Het is niet meer zo'n dominante taal zoals het uh, 20 of 22 jaar geleden was. Uh, want uh, vooral binnen de instellingen was uh, ook administratief, ook, uh, dus op personeelsgebied, was het Frans toch een zeer dominante taal. En uh, ja, of dat voortgekomen is uit... Uh, ja, uit, uit het verleden, dus uh, in 1951... Oh, nou, maar krijg. nu ga ik je wel onderbreken, want anders mis ah, je nou. je trein. Dank je wel, hè? Dank u wel, jong en uh, ik luister verder met de aandacht. Oké, okay, goede reis. Dank u, Wienlek. Dag. Dag. Dag. Theo van Zalm, goeienacht. Goedemorgen. goedemorgen Dag, Theo. hallo ja. Het gebit van Weilenkoningen Willemina. Wilhelmina. Ja. Nou, dat klopt inderdaad naar beneden op het balkon in 1940. Echt waar? 40 jaar. Het is natuurlijk een pijnlijk incident dat elke keer weer terugkomt, want er zijn natuurlijk niet veel filmbeelden meer uit die tijd. En je moet niet vergeten dat er rond die jaren natuurlijk een gebit één blok beton was wat in de mond zat. En het bovengebit natuurlijk vaak naar beneden klapte en het ondergebit nooit naar boven toe vanzelfsprekend. Mm. Ja, het is niet anders en uh, bakker Johan heeft het dus goed gezien en uh, ja, het, uh, het wordt steeds herhaald. Dus... Uh, we hebben het er eigenlijk Tenminste, ik had het echt nog nooit gehoord. Ook ja. niet in de hele troonswisselingstoes. Ja, ja, het toestem. is er niet uitgevallen, in ieder geval. Ah, oké. Okay. Het klapte gewoon naar beneden, ja. Dus, uh, helaas. Ja, ik hoor ook een beetje de teleurstelling. Zo van, het is zo jammer dat dat uh, mooie beeld dan... Uh... Ja, nou ja, god. Ja, daar kun je niks aan doen natuurlijk. Nee. Ja, dat, uh, ja. Dat is het antwoord op de vraag. Nou, dan heeft Fijn. hij het goed gezien, inderdaad. Nou, hartelijk en de, en de dank. Het meegesprek tussen jou en Timo is altijd een hoogtepunt van de vrijdagochtend. Ik vind het net een hoorspel tussen twee personen. Ik vind het prettig. Oh, nou, dan houden we het gewoon zo. Ja, en ja. Waar, hoor. Ga daarmee door. Oké, okay, dankjewel, Fijn. Theo. O, do. <laughs> Dag, Goedemorgen. Hoi. Um, Oké, okay, uh, Piet. Ben je ja. er nog? Hallo Piet. Ja, ik ben er nog, maar het antwoord is net bevestigd ah, van uh, Willemina. Willemine, Je wist het ook nog? Ja, ook oh, dat is zoveel keer op televisie geweest. En, nou ja, daar, is gewoon, daar, daar werd ook verteld dat de kunstschap eruit vloog. En dat kon je zien, dat was echt belachelijk om te zien. Ja. En leuk. Maar dat was echt met de troonwisseling. En uh, ja, het klapte eruit. Ze kon net nog de hand voor de mond houden. Dat het er niet echt uitziel. En we mm -hmm. touwden het weer een beetje terug. <laughs> en ja, het was echt... Uh, nou ja, ironisch om te zien. Oh, wat vreemd, hè? Ja. Ja, ik weet niet of het op Google nog terug te vinden is of zo. Of YouTube, misschien wel. Ja, nou ja, maar... blijkbaar. Dus op nostalgie net is het nog af en toe te zien. Want bakker Johan die zag het daar gebeuren en die wist er daarvoor nog niet, uh, nog ja, niet echt, van. Ja, ik ik heb het ook uh, meerdere keren gezien. Nou, dan uh, heeft hij het toch helemaal goed gezien. Want als het met twee keer uh, bevestigd ja, wordt, dan... Uh... 100%. Ja, honderd procent. Ja. Maar uh, ik zit voor het eerst nu te kijken met televisie en die telefoon. Uh, die, nou, dat is wel uh, erg ongelijk. Wat? Heel vreemd is dat. Wat zeg het. Oh, je bedoelt dat je mij ziet praten terwijl ik al lang al uitgesproken ben? of andersom? Ja, joh, dat is, is zo'n verschil. En ik zat al een tijdje te wachten aan de telefoon. Ja, en dan raak je helemaal eerst... een beetje gedesoriënteerd van de verschillende... Ja, dat is even vreemd. Ja. En voor het eerst dat ik nu via de televisie jou kan zien... via iemand van mijn werk die zegt, joh, je kan terugkijken. En ik heb een jaar geen internet gehad, dus dat is een hele uh, opluchting weer. Had je straf? Wat zeg je? Of je straf had dat je een jaar geen internet mocht? Nee joh, mijn computer was kapot en er kwam van alles tussen. En ik heb eindelijk een laptopje gekocht. <laughs> en die heb ik met ADMI op de televisie aangesloten. Dus... Kijkers, Nou, weet je wat we doen? Dan zwaai ik nu. En tegen die tijd dat we dan opgehangen hebben, dan zie je het. Ja, heel goed. <laughs> Oké, okay, dag Piet. dankjewel. je hey, tot volgende keer. Doei. Doei. Jaap, goeienacht. Ja, goeienacht. Astrid met Jaap hier zo. Dag Jaap hier zo. Ik heb, de ik heb denk ik een antwoord op die chauffeur die vroeg... Uh, waarom moet je rijden? bij zijn voor LZV en voor Exceptionel... Nou, ik denk dat er zo is een convoy exceptioneel, die wordt altijd begeleid door pilots. Dat zijn die gele auto's of rode auto's. Ja. Met die gevaren driehoeken erop en knippenlichten en weet ik veel wat. Die aanstellers. Een oh nee, nee, nee, natuurlijk niet. Heel functioneel is dat. Ja, ja denk ik. Hè, ja. Denk ik. Ja, ja. En dan met een LZV rij je altijd alleen. Ik denk dat dat oh. de oplossing is, maar zeker weet ik het ook niet. Maar, uh, maar, de, maar omdat je met anderen rijdt, moet je dan een, een ander rijbewijs, een, een, een aantekening op je rijbewijs hebben? Ja, met een LZV, ja, daar moet je speciaal rijbewijs voor hebben, moet je ook vijf jaar je rijbewijs voor hebben. Moet je geloof ik ook nog uh, van onbesproken gedrag wezen, dat, uh -huh. dat heb ik wel eens gehoord, maar zeker weten doe ik dat dus niet. Maar je moet er wel vijf jaar rijervaring voor hebben. En waar staat LZV dan voor? Ik ben zelf chauffeur, maar. <laughs> Langzaam zwemmend verkeer. Ik weet dat <laughs> geen eens wat dat precies betekent, LZV. Dat durf ik niet te zeggen. Hmm. Large lar meestal kun je het. Uh, Large vehicle. Nou ja, goed. Er belt vast nog iemand. Dat hoop ik tenminste, want ik heb nog maar twaalf minuten te gaan. 0801121. Dankjewel, Jaap. Oké, okay, graag gedaan. Goeienacht nog. Dank je. Hoi. Meneer Slepels. Mevrouw De Jong. Dag. Met Ben hier. Hallo Ben. Hallo. Uh, even even twee dingetjes heel snel. Uh, dat van het tellen in het Frans, dat komt omdat vroeger, wij hadden allemaal een tallig stelsel, hè, dozijnen, mm -hmm. maar er waren ook een aantal uh, volkeren die ook een twintigtallig stelsel gebruikten. Oh. Dat is mij tenminste ooit eens een keer verteld, of dat heb ik een keer gezien. Ja. En dan krijg je inderdaad, wat die andere meneer ook zei, van uh, 60 plus 10 en dan 4 keer, keer 20 en dan 4 keer 20 plus 10. Dus een twintigtal stelsel, maar dat wordt dus eigenlijk niet meer gebruikt. Helemaal niet meer. Sorry, en uh, daar komt het dus van. En trouwens in het Engels, uh, in het oude Engels, of literair Engels, zeggen ze het soms wel eens zoals wij het ook zeggen. Oké. Okay. van een liedje, en Dat begint met 4 and 20 years ago I came into this world. Oh. Dus dat wordt wel eens gebruikt. Cheater ja. gebruikt dit wel eens, geloof ik. Ja. Uh, sorry, wat, uh, wat de fiets betreft, uh, fietsen, motorfietsen, dat soort dingen, die stuur je voornamelijk met je lichaam en niet met je stuur, zoals. Dus daar had uh, Timo wel gelijk in. Die had, ja, die zei zijn dij. maar als je op een motorfiets zit, dan je hangt ook met je lichaam. Hè? Dat doe je niet zo erg op een fiets, maar met een motorfiets moet je echt wel hangen in de bocht. Mm -hmm. dat doe je echt met je lichaam. Maar wat die maan betreft. Ja. Eh, uh, ze waren er allemaal een klein beetje bijna, en, maar het zit natuurlijk zo. De aarde draait om de zon heen, de aarde draait om zijn eigen as heen, en die as die heeft een hoek ten opzichte van de baan waar je om de zon heen draait, en daarom hebben wij de seizoenen. Soms zon staat in de winter lager dan in de zomer. Ja, maar, dan, maar, wa als... maar waarom keert die maan nou om? Nee, dat komt als je in, in, in, na, omdat die, uh, precies wat hij helemaal ook zei, als je in het zuiden zit, dan, dan kijk je natuurlijk naar de andere kant van de maan. Ja. En dan zie je dus, die zon, die verlicht dus een kant van de maan. Dat doet hij natuurlijk alleen als die onder is. Ja. Die zon. Ja? Ja. Dus als wij dan in het noorden de maan niet zien, dan zien ze hem in het zuiden aan de andere kant. Ja. ja dus en als wij in het noorden, dan zien ze hem het zuiden weer niet. Maar als je nou dicht tegen de aan zit, dan kan door die stand van die aardras, uh, kan de zon hem van onderen belichten. En dat zien wij dus ook niet, omdat we te ver noordelijk zitten. Of als je in het zuiden zit, ja. te ver zuidelijk zit. Ja, en dan valt de schaduw eruit. Die, die Arabische Maan ja. staat dan inderdaad... Maar de aarde draait altijd één kant op, hoor. Dus ja, dat mee. is me nee. wel eens opgevallen, ja. We zijn nooit gestopt en toen de andere kant weer op. Nee. Ja, nee, dat is natuurlijk niet waar. Draait, als je op de Zuidpool kijkt, dan draait hij rechtsom. Had u hij nog meer, dan Ben? Want anders dan, had je nog meer, want anders kan nee. ik nog net stils Stillsnes ja. en Young draaien met 4 en 20. 4 en 20, ja. ja. Prima, dit was het. Dankjewel. Maar je moet eigenlijk een, een driedimensionaal ding en dan zie je het voor zelf met die maan. Oh ja. Ik maak okay. de tekeningen weer. Bedankt. Uh, okay. Dag! Four and twenty years ago We're coming to this life The son of a woman And a man who lived in strife He was tired of being poor And he wasn't into selling door to door work like the devil to be more A different kind of poverty now upsets me so Night after sleepless night I walk the floor and I want to know Why Where is my woman, can I bring her home? Have I driven her away, is she gone? Morning comes the sunrise and I'm driven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 Frosby, Stills, Nash en Young, 4 20. Albert, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Oh. Zeg het eens. Ik had de antwoord, want jij vroeg je af waar de letters LZV voor stonden. Ja. Nou, dat is een um, lang, zwaar voertuig. Is het niet langere, zwaardere vrachtautocombinatie? Nou ja, ja, dat mag zelden, ook. Dat mag ook <laughs> voor jou. Ja, ja, goed, op zich komt het op hetzelfde neer. Maar en dat krijg ik inderdaad... via de chat. Ja. Ja, ja, nee, ja, goed, zo zijn je inderdaad ook kunnen noemen. Het is een langere en een zwaardere vrachtauto-combinatie. Oh, ja. Maar lang-zwaar voertu voertuig uh, ja, uh, mag ook. Ja, zo staat hij uh, eigenlijk bij RDW gewoon in principe geregistreerd als uh, lang-zwaar voertuig. Mag jij erop rijden? Uh, als ik voor rij was je er wel. Dat ervaring zou ik wel hebben, maar... Uh, ik zou het in principe mogen. Ja, maar je doet het niet? Nee, nee, ja goed. Uh, bij ons werk hebben ze het, uh, hebben ze het nog niet, dus. Oké. Okay. Maar weet jij waarom je dan een extra rijbewijs moet hebben voor die LZV? Maar niet voor een convoy exceptioneel? Nee, dat weet ik dus ook inderdaad hmm. Dat is een hele goede vraag van, uh, ja, van Robert. Ik ken hem toevallig ook. Oh, echt ja, waar? Ja, ja. Stel dat je vrachtwagenchauffeurs onder elkaar weer. Ja, ja. ja. Maar ja, nee, dat weet ik eigenlijk niet. Dat was ik ook af te vragen. En ik vond eigenlijk dat vorige antwoord van die man, dat vond best wel aannemelijk daar. is van ja, goed, dat zo'n exceptioneel transporter is inderdaad gewoon die begeleidingsuizen erbij. Dus dat zou best wel de reden kunnen wezen dat die het nog niet nodig hebben. Ja, of dat je dan even moet leren om met al die toeters en bellen om je heen te rijden misschien. Dat je daar nog even een bijlesje voor kan gebruiken. Ja, maar zo. Heb je niet meer die LZV? Maar ja, in principe, ja, goed, die auto nog langer, maar verder valt het wel mee. Oké. Okay. Dus ja, wat nou de, de reden erachter is, dat weet ik eigenlijk ook inderdaad niet. Dat, uh... Nou, misschien, uh, misschien weet Martin het. Dat gaan we nog even proberen. Dankjewel, Albert. Is goed. nacht of goeiedag eigenlijk. Bedankt. Hoi. Bagera van de chat, of eigenlijk heet hij gewoon Martin. Die houdt zo uh, gaandeweg de nacht in de gaten wat er via de chat nog wordt verklaard en naar aanleiding van de vragen wordt besproken. Martin, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel. Nou, uh, waar wil je mee beginnen? Met Theater van het Sentiment of even op de LZT verder? Nou, het Theater van het Sentiment, maar want dat is uh, de laatste uitzending, uh, was uh, afgelopen avond. En John die kwam eigenlijk al aan het begin van de uitzending met de vraag: waarom? Ja. Omdat de netmanager het programma te oudbollig vindt geworden. Oh, waar haal je die informatie vandaan? Van de Radio 2-pagina. Echt waar? Staat het daar zo beschreven? Ja, dat moet je nog wel even flink doorzoeken, hoor. Oh, maar... wauw. Ja. En het uh, komt erop neer dus dat hij nou naar Radio 5 gaat... want uh, ja, de Radio 2 gaat vernieuwen en ja. de jongen. Ja, daar zijn ze natuurlijk al een tijdje mee bezig, ja. En daarom moet dit programma dus ook, uh, net zoals adres onbekend, dat is ook al verdwenen. Ja, het zit ook naar nou ja, verdwenen. Het gaat gewoon naar Radio 5 Nostalgia, wat er natuurlijk in principe voor bedoeld is. Ja, maar oh. in ieder geval bij Radio 2 weg. Ja. Nou, dus, heb je weer goed uh, gevonden. Die had ik zelf gevonden. Dan hadden we Beer nog. Die wist nog wat te melden over die uh, LZW, 2 over dat lang en zwaar vervoer. Ja. En omdat hij dus een, uh, de uh, chauffeur dus een uh, aantekening op zijn rijbewijs heeft... dat hij dus die extra cursus heeft gedaan... het bedrijf moet dan ook nog een keer een aparte vergunning hebben. En daarom valt het dan niet onder het convooi exceptioneel. Oh, Oké. Okay. En als je dus aan een van die voorwaarden niet voldoet... Mm -hmm. dan moet je dus zo'n wagentje ervoor hebben met toeters en bellen. Kijk. Even kijken, wat mij nog verder opviel, en dat is wel niet aan de aanleiding van de vraag, maar ook van een opmerking van Timo zelf uh, op de Twitter, komen allemaal steunbetuigingen te winnen. Ja. Dat ze, mensen het hartstikke leuk vinden dat Timo in de uitzending komt. Ja, maar dat weten we al lang. Timo moet eigenlijk met één ding ophouden, en dat is denken dat hij niet welkom is. Want echt iedereen, iedere keer zegt hij, ja, ik zal het niet te lang maken, en de mensen vinden het irritant, en dan krijgen we weer allemaal berichten dat mensen hem helemaal niet irritant vinden. Zo, dat is nog eens een mooie afsluiting. Dank je wel, Martin. Graag gedaan. Tot volgende week. Yo. Sorry. Dag.